met het NOS-journaal. Frankrijk heeft twee Nederlandse IS-kinderen uit Syrië gehaald... en aan Nederland overgedragen. Het kabinet bevestigt dat in een brief aan de Tweede Kamer. De twee kleine weeskinderen zaten in een kamp. Hun omstandigheden waren volgens de ministers Blok en Grapperhaus erbarmelijk. Officieel haalt Nederland geen IS-strijders... en hun kinderen uit het strijdgebied. De rechter had de twee kinderen aan een Nederlandse voogd toegewezen. Inmiddels zijn ze aan de voogd overgedragen. In de zaak van de doodgestoken hardloper in Groningen... heeft de politie een verdachte aangehouden. Het is een man van 26. Het slachtoffer van 27 was een maand geleden aan het joggen... langs een kanaal in de stad Groningen toen hij werd doodgestoken. Dat leidde tot veel onrust en de zaak kwam aan de orde in opsporing verzocht. De man die nu is aangehouden zat al in de cel vanwege een ander strafbaar feit. Het YouTube-kanaal met historische beelden van Alkmaar staat weer online. Op het kanaal van het regionaal archief staan beelden uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de bevrijding en een propagandafilm van de NSB. Afgelopen week haalde YouTube het kanaal uit de lucht omdat er beelden op stonden die zouden aanzetten tot haat. Het regionaal archief protesteerde tevergeefs bij Google, de eigenaar van YouTube. Vanochtend meldde Google dat de oorlogsbeelden weer zijn vrijgegeven, omdat duidelijk is dat het om historisch materiaal gaat. Robert Geesink en Primoz Roglic gaan niet naar de Tour de France. Volgens hun ploeg Jumbo-Visma is Geesink nog niet hersteld... van de bekkenbreuk die hij opliep bij een val in Luik-Bastenaken-Luik. De Slovene-Roglic moet nog herstellen van zijn inspanningen in de Giro... waarin hij derde werd. Vorig jaar won Roglic de koringinnenrit over de Tourmalet en de Obisque. Het weer, wat zon, maar ook bewolking en in het midden en zuiden van het land enkele regen- en onweersbuien. Het is 18 tot 24 graden. Morgen bewolking in periode met regen of motregen, dan gaat graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Uit de jaren 80. Dat was Aha in uh, Take On Me. Het is uh, 8 over 2, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer, Studio Tolweg Tina. Zandvoort op zaterdag uh, bij tot aan uh, 5 uur. En ik zeg uh, goedemiddag Dolly. En ik zeg goedemiddag, Robby. Wel heel uh, gezellig uh, dat je erbij bent. Ja, hartstikke leuk om hier weer eens te zijn op de zaterdagmiddag. Dat is Mooi. heel lang geleden. Yeah. Hè? Je mag uh, Albert-Jan gaan uh, vervangen. Ja, nou, die dat, ze gaan dat, het voorbereiden op Spanje. Ja, ja, ja, was het maar andersom, jongens. Ja, he? He? Alhoewel, de omstandigheden waaronder. Nee, oké. Okay, maar uh, ja, natuurlijk een prachtig land om naartoe te gaan. Maar vlak zand Zandvoort ook niet uit. Ik vind het ook wel fijn dat ik hier weer mag blijven. Ja, en half drie krijgen we mooi weer van je, toch? Ik beloof niks. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ik, ik, ik ga kijken wat het weer gaat worden, maar echt, ik beloof niks. Het is zo onstuimig de laatste tijd, hè? Ja, een beetje waaierig uh, op dit moment. Uh, iets wel, ja. ja. ja, ja, ja, ja maar is ja, goed maar... voor de mega-loop? Kijk, dat wou ik zeggen. Er zijn altijd weer mensen die ook hier weer blij mee zijn. Zo is het. Ja, toch? Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Wat gaan we doen? We gaan heel veel doen. In eerste instantie natuurlijk heerlijke muziek draaien. We hebben het eerste mooie nummer al achter ons. Maar er komt nog veel meer, want ik zag je sjouwen met een grote koffer... met allemaal muziek, dus dat komt wel goed. Uh, om kwart over twee uh, gaan we beginnen met de Zandvoortse berichtjes... en het nieuws in het kort. Daar komen we steeds weer op terug... Uh, om de zoveel plaatjes. Om half drie uh, ga ik u laten weten wat we kunnen verwachten van het uh, grillige weer en of er weer een beetje een, een, een stijgende lijn in gaat komen. Uh, rond kwart over drie uh, ook weer nieuws in het kort. Half vier de evenementenagenda. Rond kwart over vier de pitreport. En daar valt ook weer heel veel te melden natuurlijk... met alles wat er gaande is op uh, racegebied. Om half vijf hebben we weer een dier van de week... die in de schijnwerpen staat en die een fijn huisje zoekt. En om kwart voor vijf neem ik u mee naar het gedicht van de week. Ik ben heel benieuwd, Dolly. Anders ik wel. Dus die gaan we straks om kwart voor vijf horen. Het gedicht van de dag met Dolly Tempierik. Dankjewel, het gaat weer een uh, lekkere show worden. Tussen twee en vijf uur op je eigen lokale radio CFM. Hou hem aan, radio, tv en internet. Daar kun je ons ontvangen. 24 uur per dag met nu Justin Timberlake. Still in my heart somewhere But I can't. Laat je wij gewoon vrolijk van wordt. Deze van Justin Timberlake en Stay Something. Vanmorgen om 10 uur is hij gestart bij de spot. Hier op het Salvoort Strand. De Red Bull Mega Loop 2019. En het ziet er heel spectaculair uit. Wil je de beelden ook zien? Download dan even de ZFM app. En ga dan naar de Mega Loop. Kan je live meekijken daar op het strand van Salvoort. En uh, ja, je ziet een hele mooie sprongen. Ik zag er net eentje. Nou, die vloog echt door de lucht. Hij, hij kwam bijna boven je telefoon uit, zag ja, ik. Hè? Ja, ja, het ja. gebeurde gewoon. Pot, het pot ge Mickey. gebeurde. Mm. <laughs> Zeker heel de zaterdagmiddag of de maandagmiddag voor de herhaling. Even lekker meedansen met deze discoclassiker. You're the first choice and Dr. Love. Jawel, 18 over 2. Zandvoort, middag. En, en uh, ja, we hebben weer het uh, nieuws in het kort voor je. Jazeker, ik heb even uh, om te beginnen twee uh, kleine berichtjes. En de eerste die komt van het gemeentehuis. Want we weten allemaal, het is Pinkster dit weekend... En daarom is ook op maandag 10 juni het raadhuis gesloten... vanwege dus die tweede Pinksterdag. En De gemeente is die dag ook telefonisch niet bereikbaar. Vanwege de tweede Pinksterdag vindt de inzameling van de gele zakken... de grijze rolemmers en de verzamelcontainers... niet op maandag 10 juni plaats, maar op dinsdag 11 juni 2019... En denk eraan, de remise aan de Kamerling Onnestraat 20... is ook gesloten op maandag 10 juni. Wist u trouwens dat u heel veel producten van de gemeente... ook direct online kunt regelen? Nee. Ja, als je een verhuizing wil doorgeven, parkeervergunning... of een uitreksel aanvragen, dat kan allemaal op www.zandvoort.nl. En mocht u me zo gauw niet hebben kunnen volgen... kunt u ook daar de informatie omtrent, pinksteren... en de sluitingen en de veranderde vuilophaaldienst nalezen... Um, dan een berichtje uit het uh, Rooie Pannendorp in Oud-Noord. Want daar zijn in de afgelopen maanden een paar katten overleden... onder verdachte omstandigheden. En het vermoeden bestaat dat deze katten door vergiftiging... om het leven zijn gekomen. En ieder wordt daarom verzocht de katten goed in de gaten te houden. En overigens is uh, via het Zandvoorts Juttertje een waarschuwing geplaatst... over de giftigheid van lelies. Ja, hoe kom je daar nou weer op? Nou, dus... De lelies en katten zijn geen goede combinatie, daarom plak ik het er maar even achteraan. Deze planten zijn namelijk uiterst giftig voor katten en kunnen acuut nierfalen met de dood tot gevolg hebben. Eén kat is hier onlangs door getroffen en die krijgt nu vloeistof toegediend om zijn nieren op gang te houden. Dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat, maar ik, ik vertel het hierom, omdat dus daar in Noord een paar katten zijn overleden... Misschien houdt het verband met elkaar... en zijn er geen kwade bedoelingen in het spel. Dus mensen, geen paniek. Let gewoon goed op je katten. En zorg dat je dus geen lelies in huis hebt of in de tuin... als je ook een trotse kattenbezitter bent. En uh, ja, dat gevaar dat is voor heel veel mensen echt onbekend. Nou, tot zover. Even. Dankjewel. Dat was het uh, Nieuws in het kort met Dolly Tempierik. Jawel. En wil je het nieuws nalezen? Dat kan uiteraard op onze CFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem even. Play Store, App Store en Windows Store. Daar is hij gratis en voor niks verkrijgbaar. Zoek even onder ZFM Soapboard. Je blijft op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes. It Made, then baby it's too late, yeah, there's no hope for a hungry child, whose joker is wise, they take all hope away, Or by the end of the day, well I just about had enough for the sunshine, hey. You've only got yourselves to blame For playing the game There's no hope for the hungry child Whose joke is wild And they take all hope away And I just can't see the sense of my mind's a And I just about had enough of this sunshine wel een uh, lekkere deun van de Blauw Monkeys. Eveneens weer uit de jaren 80. It doesn't have to be that way. Dit weekend, Pinkpop in Landgraaf. Een geweldig uh, festival uh, met heel veel optredens. Al 50 jaar een uh, succesvol uh, festival. En wie treedt daar ook op? Crash It. Ja, en hier is haar nieuwe single. I'm not driving home. And I miss you so. I'm Ik heb het crash uh, op uh, Pingpong. Lampra. En ook de nieuwe single gaan ze zeker doen. Uh, je hoort hem uh, zojuist bij Sierband. Het is uh, 1 voor half 3, Dolly zit er klaar voor het weer. Jazeker! En uh, het is onstuimig. Een klein ja, met beetje het weer maar, dan Een klein beetje maar. Mijn god zegt. Oh. Ja, windkracht 5 tot 8. En het weerbeeld is wisselend met zon, wolken en enkele buien. Het wordt maar 18 graden en tijdens de pinksterdagen is het rustig weer met wolken, zon en een enkel buitje. Het wordt 18 tot 19 graden. Nou ja, en uh, u heeft het gemerkt, hè? deze zaterdag is het zeker onstuimig zomerweer. En later op de dag gaat de wind in kracht afnemen. Het weerbeeld is dus wisselend zon, zonwolkenbuien. En vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Het koelt af naar 11 graden. Nou, ik zei het al, tijdens de pinksterdagen is het een stuk rustiger. En na de pinksteren blijft het wisselvallig met dagelijks de kans op buien. De temperatuur gaat gewoon elke dag uitkomen, zo rond de 18 tot 20 graden. En normaal gesproken is het ongeveer, weet je dat of niet? Dat wordt niet gemeld. Niet gemeld, moeten we even nee. Alex van oren vragen, denk ik. Ja, ja, kunnen we die nog bereiken überhaupt? Of? Pas wel. Ik heb allemaal ja. een poosje niet meer gehoord. Nee, Meteopagina kun je volgen via Twitter. Okidoki, en dus, die heb ik niet. Ja, weerbericht is te volgen via Twitter uh, Meteopagina. Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Of uh, volg uiteraard het weer op de CFM app, want ook daar staat het weer op. Hey. Ja, en dit is een uh, mooie verzoekplaats. We gaan hem draaien voor uh, Willem. Hij wil hem graag horen. Ja, ik ga hem niet uitspreken hoor, maar het is wel Eros Ramazotti. Cerca mi quando non avrai bisogno. Per inventarci la normalità non lasciamo che tra noi vinga l'inverno Cercami quando non ti servo a niente quando non manca la felicità Mentre intorno il mondo cambia restiamo quelli di sempre Io dichiaro amore Ti prometto di tenere l'attenzione, perché ha molto silenzio e il rumore che sa fare, ti prometto di restare ogni volta che si muore, perché il bello devi tardi è e avere chi ti sa aspettare, c'è una vita intera, la perfezione. Ma facciamo presto, c'è che diamo a ti prometto di cambiare. Sai che verranno giorni faticosi e calendari senza festività, cose non dette, occhi distratti e abbracci veloci. Valgono solo le buone intenzioni, l'unica regola la verità, ti perdoni. Ti bene sono capolavori, io dichiaro amore, ti prometto di ascoltare, di tenere l'attenzione, perché amo il tuo silenzio e il rumore che sa fare, ti prometto di restare ogni volta che si muore, perché il bel en avere van ti staan erbij, ik denk je het met met elkaar afkomt. En We draaien hem op verzoek. Des van de de Eros, de Eros de Ramazzotti en Tidi Amore. Ja, lekkere Check muziek uh, zal op de zaterdagmiddag. En maandagmiddag worden we herhaald trouwens tussen 2 en 5. Dus als je op de maandag luistert, ook een goede maandagmiddag. Nou, hou de radio lekker aan op je eigen lokale radio CFM. Zo dadelijk weer meer nieuws met Dolly, maar eerst meer muziek. De disco tijd van de jaren 80 bent opgegroeid. Dan ken je dit geluid uiteraard wel. Het geluid van Conan Abrams en Preference uit 1985. Deze beste meneer uit de Verenigde Staten, die is uh, helaas uh, in 2016 overleden. En dit was zijn grootste hit. We hebben weer nieuws en uh, nieuws vanuit de gemeente. Ja, want uh, wat heerlijk is het toch dat we tegenwoordig de gelegenheid hebben om mee te praten over allerlei kwesties. Uh, Zo'n kwestie is uh, in aantocht. Namelijk, uh, de mensen mogen meepraten over de watersportzones. Want Zandvoort heeft unieke mogelijkheden voor de wind- en watersport. En de gemeente wil ruimte bieden aan deze groeiende groep watersporters. En daarbij is veiligheid en een goede balans... tussen de verschillende belangen- en gebruikersgroepen heel belangrijk... Door een heldere sonering krijgt elke doelgroep op een veilige manier ruimte. Dit kan bijvoorbeeld ook op basis van een flexibele sonering... qua periodes, tijdstip en temperatuur. Op donderdag 20 juli wil de gemeente samen met inwoners en ondernemers van Zandvoort hierover in gesprek. De datum en de tijd is 20 juni van 7 tot 9 uur s avonds... En als u dan naar Club Nautiek gaat aan de boulevard Barnaar 23 in Zandvoort... dan kunt u uw gedachten hierover laten gaan en uw woord laten horen. U kunt zich aanmelden voor deze avond via o hart dus o-h-a-r-t-g-r... g-e-r-i-n-k-apenstaartje-haarlem.nl nee, -E Hé? Eh? Wat? Geen uh, Zandvoorts.nl? Nee. nee, nee, nee. Worden we overgenomen? Ik heb geen idee. Ik weet ook niet waar het voor staat. Ik weet wel dat dit een initiatief is... dat is voortgekomen destijds... uit de APV-avonden uh, die zijn geweest. En uh, daar stond ook... Dit, uh, is dit op de agenda gebracht... door sommige Zandvoorters. Dus je ziet dat het altijd zin heeft om, om dat soort uitnodigingen in te gaan. We hebben meer te vertellen in ons eigen dorp... dan we soms zelf denken. Dus zo nee, is het, dus. is voor gedaan. deze bijeenkomst van 20 juni. Ja, en dan heb ik nog iets wat georganiseerd wordt. En daar kunt u uh, misschien ook wel uh, heel veel voordeel uithalen. Op maandag 1 juli organiseert het Pluspunt in de Blauwe Tram... weer een lekker lang wonen in Zandvoortmarkt. Nou, hoe kunt u nou lang en prettig blijven wonen en wat kunnen we daar samen aan doen? Verschillende partijen en organisaties zijn aanwezig en vertellen wat zij te bieden hebben. Welke oplossingen voor welke problemen zien we? De markt wordt om twee uur s middags geopend door wethouder Gert-Jan Bluis... En in de aankomende weken uh, komen er artikelen... met betrekking tot dit onderwerp in de Zandvoortse Courant. Dankjewel. Dus hou hem in de gaten. Dankjewel je voor uh, dit nieuws. Straks Houdt uiteraard al. weer meer. Maar eerst weer even Houdtje lekkere boven. muziek. Lijn Penis hier in Structed ja. Town hier. Ja.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 MUZIEK Het blijft gewoon lekkere muziek, hè? Alweer een uh, tijdje geleden dat uh, dit een uh, hit was, uh, Dolly. Leuk plaatje of niet? Uh, mag ik iets bekennen? Nee, je vindt er niks aan. Nou, nee, ik vind hem heel lekker, maar ik hoor het nu voor het eerst... Hé, echt waar? Ja, echt. Ik, ik heb nooit nee, is dit het een hit het, geweest? Het is een hele grote hit zelfs, ja. Heb ik onder de steen gezeten? Ja, ja waar, waar kom jij vandaan dan? Ik heb geen idee. Geen niet idee. uit Radioland, geloof ik. Ja, buurvrouw. Oh. Ja, buurvrouw. Oh, wat oh. erg. Dit hebben we niet gehoord, hoor. Maar ik vond het wel leuk... Ja, mooi. Ja, mooi. heerlijk. Zag je me niet lekker mee zitten ja, draaien? Zeker. Ja, met zeker. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Als je, je dat doet, Ja. gaan we even zwaaien. Hallo allemaal. <laughs> we zijn er tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Welkom bij de Zalvoets Radio mijn liefste Steve Allen. Ja, was, was even zoeken. Maar dan uh, kom je echt uh, bij uh, oude rommel uh, terecht. Van Steve Allen. Een letter from her our... heart. Ja, gewoon een lekker plaatje. Geen oude rommel, nee. Dat is niet waar. Nee, het is geen meuk. Nee, Toch? geen meuk. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. Hoe dat zit me... het met uh, de ONS-sponsorloop? Oh ja, nou die is dan, dan vorige week gehouden. Uh, en dat was voor de Villa Pardoes... En het heeft een heel mooi bedrag opgeleverd. En de, de, de loop was trouwens een onderdeel van een grote project... om geld voor dit goede doel op te halen. En maandag stond de teller op 2846 euro en 50 centjes. Maar er kan nog een week lang gedoneerd worden. En de Villa Pardus, ja, dat ik weet niet of iedereen weet wat dat is... dat is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel... voor ernstige en zelfs mogelijk levensbedreigend zieke kinderen. En samen met hun ouders, broertjes en zusjes... beleven ze daar dan een week lang gratis een prachtige vakantie. En uh, Villa Parducia richt zich op de zieke kinderen... tussen de 4 en de 12 jaar oud... De sponsorloop was trouwens georganiseerd door de Leerlingenraad. En het begon met een warming-up verzorgd door juf Marja van Speelsaal Dribbel. En daarna liepen de kinderen van de groepen 3 en 4 om en door de school. En de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 liepen een rondje over het Mussenpad. En dan via de Versantenstraat en de Franswaanstraat weer terug naar de school in de Lijsterstraat. Nou, het was een zeer geslaagde ochtend, gezien het vele sponsorgeld dat de kinderen vorige week al bij elkaar hadden. En we horen natuurlijk graag van de ONS volgende week hoeveel uiteindelijk het eindbedrag is geworden. Ja, kan je nog doneren, zei dat? Ja, er kan nog gedoneerd worden. En een gemiste kans is eigenlijk uh, dat er nergens vermeld wordt waar je die donatie kwijt kunt. Maar ja, ik zou zeggen, bel maandagochtend even naar de ONS. Of even langsgaan. Of even langsgaan, of even mailen. Oké, okay, helemaal yep. goed. Dankjewel. En straks uiteraard weer meer... Ja, ik heb een gouden oude gevonden. De hele tijd al niet gedraaid. Maar op deze zaterdagmiddag hier is Ace of Base. En All that she wants. een hele grote hit all geweest. Yo, de Ace of Base en All That She Wants. 20 april 2018 uh, overleed uh, Avicii. En vreemd genoeg komt er nu weer een nieuwe single van hem uit. Ja, en die is nog goed ook. Hier is de nieuwe Avicii in S.O.S. Can you hear me, S.O.S.? Help me put my mind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 Van uh, Avicii en Alu Black. En die heet uh, SOS. Eén laatste plaatje in de uur, één uh, van dit programma. De laatste gaat eraan komen. Dan gaan we op naar het nieuws en weer van drie uur. Tot zometeen. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh yeah. Want you to sing to me softly. Cause then I'm out in the dark. That's all that love ever taught me. Oh yeah. All in a rush out mm -hmm. All out of breath now You got that power over me